FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog files bij Amsterdam en dat komt vooral door de nasleep van een ongeluk op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad. De weg is weer vrij, maar op de A10 is het daardoor nog wel extra druk op de Ring Noord vooral. En ook op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je nog 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A10. Tot zover de verkeersinformatie.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 as well.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 Dan en For You hebben ook uh, de, de handen geslagen. Hij, uh, die Dan die heeft een deel ook uh, aan deze single meegeschreven. Maar For You voert het uit. En dat is hoe ik verder ga.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 Good days to pass How you feel, honestly There's no need to hide it Count one, two, three Embrace your worries, darling And hand handsome to me the face Dat was Nien. Voluit heet ze Nienke Dijlen. En volgende week is zij hier in de studio. Daar hebben we een paar voorzorgsmaatregelen voor genomen. We hebben een taxi. Gewoon van onze eigen programmadienst.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 Vorige week hebben we hem nog in de uitzending gehad. Luc Schouten zit hierachter. Uh, nu niet onder Ponymachine, maar onder Gentle Gym. En daar heeft hij een aantal ja, min of meer uh, instrumentale stukken heeft hij daarop uh, uitgebracht. En uh, hoe het met, uh, ja, met Pony Machine is, dat uh, is eigenlijk uh, nog een beetje onbekend. Maar hij heeft dit uh, gedaan...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 Somehow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 Uh, ja, die, die, die, die komt dan uit en, uh, en die verkopen wij dan ook op vinyl. Ja. Die komt mooi uit het vinyl dan. Ja, ja want uh, dat was ook meteen de vraag, is het een EP of is het een album, maar je geeft het antwoord al, het is een EP. Het is een EP, ja, dat is onze tweede EP, dat klopt inderdaad. Ja. Dat is, dat is, dat we laat nog even op zich wachten, maar uh, ja, dus dit, voor nu, dit is, dit is onze, dit wordt onze tweede EP, dat klopt. Ja, het, uh, uh, je, je zei het net, hè? de Harlem ha Blues, uh, Thomas Sint. Heeft er uh, volgens mij daar een rol van betekenis in, uh, in gehad... in, de, in dit uh, met de uh, Blues? Als ik het goed heb, toch? Of niet? Ja, wij ja, hebben ja, we daar.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 Klopt, ja, over Radio 1 hebben we gespeeld. Ja. Uh, we hadden gespeeld op, uh, op Brieden Blues, dus een jazzfestival in het mooie Brielen. in ja. Rotterdam. Ja. En uh, daar was een uh, daar was een uitzending van uh, van Jansen ook. Ja. En uh, daar hebben we toen een aantal nummers uh, tegen mogen brengen. Dat was super cool. Ja, ja, dat lijkt mij ook wel. De, de, dus uh, het, het wordt wel uh, goed opgepikt.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 Want het is op een donderdag. Ja. Dat, dat is ook de reden waarom ik jullie nu even voor het voetlicht breng. Want uh, ja, dat verdienen jullie wel. Dat is leuk, ja, ja, want, ja uh, kijk, het is ook. Uh, kijk, ik, ik heb twee petten op. Ik, zal het even, ik ben nu even met je in gesprek zo. Hè, uh, ja. Zoals dat uh, ook in een groep gaat. Maar ik, uh, ik heb twee petten op. Ik ben dus presentator van dit uh, programma Altoe in de SVVM. Eén, ik heb die rol van de, de redacteur.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 Our close but my living room floor will do. Putting on your favorite record, it's an old school boogaloo. I guess I'll be in love now before the night is through. Got me saying, Hot damn, When did you learn move like that? Got me saying, Hot damn, where you showing me where it's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 You baby, I'm so glad that I'm alive. Got me saying, hot damn! Where did you learn move like that? Got me saying, hot damn! Where'd you show 'em where say it?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 Togen Mijn thuishaven. Waar herinneringen leven en ik alle wegen ken. Mijn thuishaven. Waar oude vrienden zijn gebleven en ik jouw café herken. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven. Mijn thuishaven. We stappen op de fiets, 10 minuten naar de stad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 He yeah. can hear me whisper Even from a distance All the ones was lost is found I've been dreaming in dark This mantle when the acid it rains benign oh, oh, oh, oh All the songs I'm singing You can I'm there I'm in Yeah Listen up. Now let's make sure that every cliche is true. Keep it simple. Do it my way. Otherwise, it's you. If really, it's a story about a